Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. King van Tripoli, vanmiddag massaal de straat zijn opgegaan om het vertrek van kolonel Gaddafi te eisen. Dit ondanks het gevaar van sluipschutters die op hoge gebouwen posities hebben ingenomen. In de stad zijn explosies en zwaar geweervuur gehoord. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera zijn rebellen uit Misrata vanaf zee Tripoli binnengegaan... om zich bij de tegenstanders van Gaddafi aan te sluiten. De stad is nu van alle kanten ingesloten. Aljazeera meldt ook dat de NAVO een mogelijke verblijfplaats van kolonel Gaddafi heeft gebombardeerd in Tripoli. Het is onduidelijk of Gaddafi daar zit. Er zijn ook geruchten dat hij naar Algerije wil vluchten. Op de nationale herdenkingsplechtigheid in Noorwegen heeft koning Harald een toespraak gehouden voor overlevenden en nabestaanden. Als vader, grootvader en echtgenoot heb ik een idee wat jullie doormaken. Maar ik kan me slechts voorstellen hoe diep die pijn echt gaat, zei de koning. Ceremonie is in een stadion in Oslo. Er is ook muziek van Noorse artiesten, zoals er een optreden van de band AHA. Op een aantal plaatsen zijn voor de zekerheid evenementen afgelast of opgeschort. Uit vrees voor zware onweersbuien. De KNMI waarschuwt voor extreem weer in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Tot nu toe hebben de buien voor zover bekend niet tot overlast geleid. Amazone Adelinde Cornelissen heeft op het EK Dressuur in Rotterdam opnieuw goud veroverd. Ze won vanmiddag de kuur op muziek, op haar paard Jerich Parzival. Gisteren was ze al de beste in de Grand Prix speciaal... en eerder behaalde ze met het landenteam een bronzen medaille op het EK in Rotterdam. Ajax en Feyenoord hebben vanmiddag voor het eerst dit seizoen punten laten liggen. In Venlo speelde Ajax met 2-2 gelijk tegen VVV. In Almelo kwam Feyenoord niet verder dan 1-1 tegen Heracles. AZ won thuis met 4-0 van NEC. De wedstrijd ADO Den Haag-PSV is nog aan de gang. Het weer...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 dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 2. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum, 3 kilometer voor knooppunt Rijnsweert door wegwerkzaamheden. En daardoor loopt het ook vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Dendolder en knooppunt Rijnsweert, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Als je zo'n tijdje voor de televisie staat, dan is het eigenlijk net of je een lid van de familie bent. Wie is dat ook wel. De... Wie Johnny Kraaikamp is? Ja? Een beetje grapje, maar dat gaat erin. Ik ken Johnny Kraaikamp niet. Van Johnny en Rijn. Nou, we Hartelijk welkom bij onze show hier. Totaal onbekend. Ja, ik wist het eigenlijk wel. Maar ik was vergeten. Nou, ik heb hem nooit zo sympathie gevoeld. <laughs> ja, ik zal niet zeggen dat hij niet goed is, dat wel. Nou, hij is eigenlijk de beste volgens mij.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 Transmission begins. Five, four, three, two, one. This is the FM Zone Forge. Eva Simonsen, Take Over Control.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 dan de mannelijke ja. uh, uh, uh, zangers de mannelijke zangers in het Nederlands ook met de zangers uit Italië die hij dan heel mooi heeft laten vertalen in, in het Nederlands, maar ja langzaam maar zeker kwam Emil ineens tot de conclusie, weet je wat jij bent gewoon een feestzanger ja, ja dat heeft hij toch je goed gezien hè je we gewoon een he? feestzangeres ja. en, uh, we gaan het gewoon, en ik moest daar zo om lachen en toen zei ik, ja, je hebt eigenlijk ook wel een beetje gelijk en toen hebben we de gewoon uh, uh, uh, besloten om Iets heel vrolijks van te maken. En, uh, nou ja, daaruit voortkomen nu al die optredens natuurlijk uh, in, uh, feesten, op feesten en partijen. Hoe gaat het tot nu toe? Hartstikke goed gaat het. Uh, het album gaat goed, uh, uh, de single gaat hartstikke lekker. Gestaag, maar heel lekker. En, uh, ja, ja, waarom. Zijn dat is natuurlijk iets wat we ons uh, allemaal uh, afvragen. Maar dat is meestal na, na dat feestje, oh, ja, ja. uh, dat het eigenlijk al te laat is. <laughs> nou, dus het gaat hartstikke goed. Uh, ja, we gaan, uh, we gaan lekker. Ik kom net uit uh, Friesland. Uh, op de zomertour uh, bij een ander radiostation geweest. Oké. Okay. En dan, uh, ja, dan sta je toch ineens... Uh, het is een heel grappige wending in mijn carrière. Want je staat dan toch ineens tussen Jan Spit, Frans Bouwer... Ja, ja, ja. Ja, het uh, ja, dus, uh, is dus wel een, uh, een ommezwaai. Maar ik vind het erg gezellig. Oké, okay, ook oh, te gek. Ja. Dus, uh, het is niet iets... Uh,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 Ja. We hebben er van de week één opgenomen. Drie dagen, achterop Maar nou ja, ik uh, laat ik het zo zeggen. Ik zit nu al in mijn pyjama. <laughs> ja. Je, hoort wel eens Je hoort wel eens de vergelijking tussen Joling en Gordon. Klopt dat? Nou... Uh...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 Je alles een beetje. En het, het, het unieke is natuurlijk dat je drie van die uh, giebelende wijven ja, ja, ja. eigenlijk elkaar ja, aan de basis niet echt uh, vriendinnen van elkaar zijn. Maar met elkaar verenigd worden doordat ze één, uh, ja, één gelijk doel hebben. En of je dan kattig bent of niet, dat gaat even niet om jou. Je moet gewoon schrobben en je smoel dicht houden. Ja, ja, ja ja, dat is wel de instelling. Want je hoort regelmatig, er is weer ruzie tussen Patty Bart en Patricia Pai. Maar um, wordt dat vaak aangedikt door de media of is dat nou echt zo?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 En ik ben meer van het, uh, oké, okay, er moeten nieuwe auto's geregeld worden en weet ik veel wat allemaal en dan bel ik ze en dan, uh, maar ja, dan stuur ik natuurlijk toch wel Tatjana daar naartoe, ja, ja. die, die uh, dan nog even kan roepen, maar buurman, wat doet u? <lacht> dat ja. willen ze wel, ja. Ja, dan nou, uh, krijg je meestal wel een nieuwe auto. Wanneer gaat het op de tv komen? Uh, het gaat in uh, september op de televisie komen, we gaan de hele uh, zomer doordraaien en dat komt goed uit, want ik ga ook de hele zomer doordraaien met optrainers in het land en die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 mijn album download, dan kan je uh, heerlijk een dagje bij mij komen varen op de Amstel, met een wijntje en een barbecue en alles erop en eraf. Nou, gezellig. We gaan hem zeker even kopen. Dankjewel! Betty, <laughs> okay. dankjewel, en we gaan het leven is een feest draaien. Dankjewel! Alsjeblieft! Fijne avond, hè! Oh. Hoi. Hoi.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 On the paper On tequila En ik geef ze verwarming kopstoot.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 Kort zaten in in patronaat Haarlem, 21 oktober 2011. En ik denk dat wij er wel bij zijn, hè? Ja, ik denk het Te gek. ook. Het, ja, het We hebben hem gezien songen. op bevrijdingspop en hij was toen zo goed. Leuk. Soulman hoorde je? Ja.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 in het werkplein staat Gerard, Gerardo Rosales y La Crisis. Op de midden staat de Tropical Sounds en aan het einde Haltestraat sta, staat Sabroso.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 ja, wat de activiteiten zijn. Bijvoorbeeld zaterdag 23 juli, dus vandaag, vandaag. om half elf, is een spe spectaculaire uh, vuurwerk show. Dus uh, dat is hartstikke leuk. Dinsdag 26 juli de Eurodag. Dus dan kan je een eurotje per hit uh, doen. Dus hartstikke leuk. Woensdag voor de kinderen, woensdag 27 juli vanaf uh, 7 uur avonds. Een meet and greet met Elmo uit Zevenstraat.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 En dan uh, zaterdag 13.30 juli Om uh, half 11 Is er weer een pettere vuurwerk uh, show Dus uh, kom maar gezellig kijken Jouw wakker vriendinkel... Oké okay, Rudy En als afsluitende dag Zondag 31 juli Om 3 uh, uur Een meet and greet Met favoriet uh, Roy Favorietse uh, Tekenfunk Van Nickelodeon Van Roy Dora nee, Ik dacht van jou Zondag 31 juli Volgende week zondag Dus als afsluit een meet and greet Met Dora en, ja? uh, wil jij naar de kermas En uh, heb je niet zoveel geld Dan kan je ook korting krijgen op kermerskorting.nl Daar kan je kortingsboeren voor Zandvoort uitdraaien En dan uh, kan je voor ja, best wel leuke kortingen naar de kermis In Zandvoort op het Badhuisplein Alweer een winnaar Een gouden polshorloge